Welkom, uh, wist u dat Lloyd tot, tot de vier grootste accountjeskantoren ter wereld behoort? Wel, deze en andere vragen worden deze namiddag beantwoord in deze presentatie. Eerst zal ik wat algemene informatie geven over Lloyd, vervolgens bespreek ik de dienstverlening en afsluit ik met het personeel. Mocht u een vragen reizen tijdens de presentatie dan kunt, u deze, dan kunt u deze steeds stellen op het einde van de presentatie. Ik begin dus met de algemene informatie. Zoals ik al eerder vermeldde, behoort, behoort Lloyd tot de vier grootste consultiekantoren ter wereld. Lloyd is ontstaan in, in de Verenigde Staten en heeft 15 kantoren in België. Deze zijn opgedeeld in vier regionale netwerken. het regionale netwerk West behoren Kortrijk, Rosselare, Brugge en Gent. In België werken er ongeveer 2500 mensen voor Lloyd. De luid is vooral gericht op KMO's. Ze zijn meestal lokaal gelegen, wat voor hen weinig uh, verkeersproblemen uh, oplevert. En ze hebben ook een, een zeer nauw contact met de bedrijfsleiders, wat voor een betere opvolging van de zaak kan leiden. Is er dan toch een zaak die betrekking heeft op het buitenland, dan, kunt u deze, dan kunnen zij dan kunnen ze de klant nog altijd doorverwezen naar het buitenland wat voor een betere opvouwing van de zaak kan, uh, zal zorgen dan dat wanneer de BIOS uh, werknemers zouden helpen De dienstverlening van uh, Deloitte bestaat uit twee onderdelen Accountancy Audit Consulting fiscaliteit en financiële begeleiding. Maar ze outsourcen ook personeel. Dit doen ze vooral voor klanten, of dit doen ze toch, dit doen ze alleen maar bij klanten die een uh, werknemer langdurig afwezig hebben en die maar geen vervanger vinden. Die persoon zal dan het taak, de taken overnemen van die persoon en daarvoor is ook dat personeel die outsourced wordt, uh, outsourced wordt uh, opgeleid. Of toch mensen een klein beetje voor opgeleid. is het uh, een is het eerste um, is dus de eerste um, onderdeel van hun dienstverlening. Coördinatie dat spreekt voor zich dat is boekhouding. Dat gebeurt op software van het bedrijf of op software van de Lloyd. Een andere mogelijkheid is dat het bedrijf zelf zijn boekhouding voert, maar dat uh, het de Lloyd inschakelt voor de controle. Natuurlijk alles hangt af wat van wat de klant wel van de Lloyd. En wordt het dus beslist. Maar boekhouding is dus meer dan alleen maar die verrichten dan die dag dagelijkse verrichtingen. Daarom helpt de Lloyd ook bij, uh, jaarrekening bij jaarrekeningen opstellen, planningen en rapporteringen. Oh, dit is een tweede onderdeel. Dit, uh, is het van de, dit is de betrouwbaarheid van de cijfers weergeven. Dit is uh, deze. Deze cijfers vormen de basis voor de, van de beslissingen. Voorbeelden van beslissingen zijn nieuwe investeringen en verkoopmarkten aanboren. Of, eh, consulting is een derde onderdeel. Het is actuele uitdagingen oplossen en voorbeelden van actuele uitdagingen zijn vlotte productie, nieuwe markten aanboren en het efficiënte stokbeheer. Het voorlaatste onderdeel van hun, uh, op, van hun dienstverlening is fiscaliteit. Wie, fiscalitei, wie fiscaliteit zegt, denkt belastingen en een heel moeilijke wetgeving. Daarom hebben ze op allerlei domeinen, bijvoorbeeld BTW, vernootschapsaanheffingen. Maar de laatste tijd, of de, en daarmee bedoel ik dan de laatste jaren, wordt er ook vooral geholpen bij de personenaanheffingen. Financiële beleiding is het laatste onderdeel van hun dienstverrichting. Het is eigenlijk het verhogen en het maximaliseren van aandeelhouders en hun dividend. Daarom, geven ze, daarom helpen ze bij het adviseren over een nieuw krediet, als men dat natuurlijk weer wenst. En zal men, en zal men bijvoorbeeld ook ondersteunen bij een fusie of een overname. Het personeel is het laatste dat ik wil bespreken in deze presentatie. Zoals ik dus al eerder vermelden, hebben ze 2500 werknemers in België. De Lloyd beschouwt zijn personeel als het belangrijkste activa. Daarom kregen de nieuwe werknemers een aangepaste um, introductie. Op deze dag is er een verwelkoming en krijgen ze ook elk hun bedrijfswagen ter beschikking. Daarna be begint er een opleiding van drie weken aan, aan de kust. Overdag is, er, is er de opleiding en wordt er dus de belangrijkste kennis uh, opge, op herhaald. En s'avonds is er tijd in de cafetaria of in de bar, zoals je het zelf noemt, is er tijd voor uh, kennis te maken uh, met uw collega's bij een, uh, bij, bij een pintje. Daarna begint het echte werk en daarna en krijgt u elke begeleider toe, krijgen de nieuwelingen elke begeleider toegewezen. Deze begeleider zal de werken uh, controleren, maar zal u ook helpen mocht u vragen hebben bij een bepaalde werkzaamheid. Later, wanneer u van die, van die begeleider ver verlost bent, zal ik, zal ik het zo maar zo zeggen, uh, kunt u nog altijd terecht bij uw collega's bij vragen, wat natuurlijk maar voor de hand liggend is. Voor de Natuurlijk krijgt u ook uh, na verloop van tijd, als uw resultaten dat toelaten en als u natuurlijk de ambitie daartoe hebt, is promotie. Natuurlijk, we, we zeggen wel wat, uh, wat uh, de Lloyd allemaal uh, doet voor zijn personeel, maar wat zoeken ze eigenlijk in ons en wat vinden wij bij, bij hen? De Lloyd zoekt uh, vooral leergerige mensen, mensen die, uh, die willen blijven evolueren in hun job. En, en je moeten er ook teamspelers zijn, geen egoïsten of individualisten, maar teamspelers. Echte mensen die willen samenwerken in een team en voor, een, en voor elkaar door een vuur willen gaan. Het zijn ook flexibele mensen die ze zoeken die klantgericht zijn. Niet de mensen die van 9 tot 5 willen werken en die uh, bang zijn als ze, moeten, als ze moeten babbelen met een klant. Wij vinden bij hen uitdagende opdrachten. Van die opdrachten waarvan je denkt al bij het einde, dat heb ik er eens goed gedaan. Er zijn ook diverse carrièrepaden omwille van de promotie. Dus promotie, je kunt zelf kiezen hoe ver en hoe lang je promoveert. Er zijn ook de teamevenementen en de onbeperkte opleidingen. Zoals ik al zei, u moet een teamspeler zijn en dus worden teamevenementen evenementen daar ook, er ook tot bij. Onbeperkte opleidingen is voor het evolueren van de mensen en Dat zorgt dan ook weer voor, de, dat, uh, daarom zoeken ze ook weer liergierige mensen. Maar uh, zijn er nog vragen? Want dit is eigenlijk het ene van mijn presentatie. Er zijn geen vragen meer, dan dank ik u voor uw aandacht. Dank u wel.